Goedemorgen, beste luisteraars op onze 270ste aflevering van die elektrofoon, popu steek Radio Viva. Wat zeggen men in as voor de eerste urkens na middernacht? Wat zeggen men daartegen? De eerste uren na middernacht. Je weet wel, als 12 uur is dan dat nog van zeend, hè, als je dan nog blijft hangen of blijft zien. En is dat al goed? En wat is de betekenis daarvan? En wat dat? Wat is de betekenis daarvan? En... Af en toe moet je dan nog een keer zeggen, en wanneer zeggen men dat en tegen wie zeggen men dat? Junkheid. Van tijd volgt er nog iets op, ook. Junkheid. Wie was u aangesproken? En wat voor? En wat zeggen we in as? Voor kniep ogen. En wat zeggen men in as, bij ons, geld waar dan mag je plezier aan heeft. Hoe drukken we dat uit, he? En wat bedoelt Assenaar als hij zegt van iemand, dat... Een kraam is. Wat betekent dat nou wel? Tuinig men. Kem tuinig Hoe noemen we, of zijn er meer dan naam, de lab om eten voorwerpen op te nemen, te verplaatsen enzovoorts? Uh, een kasool, uh, dat eten of iets in de kook staan en uh, dat zwerm aan de hand vatten. En je pakt daarmee zo'n lap vast. Wat zeggen we tegen die lab? Hoe noemen we die lab? Of die lappen. Want dat werd dat ook met een handtoek gedaan, langs de twee kanten zo, maar dat waren typische lappenveug. En ze je dat al goed, En uh, wanneer werd dat gezegd? Wat is de juiste betekenis? Loi malos maar los, een Beschrijf dan een keer hè? wat dat, dat juist is. Geene mens zijn. Ik ben geen mens. Wat is dat nou wel? Wanneer werd dat gezegd? Kinderen gaan uit assen, een boom, waarop mispels groeien. Mispels, Die stond erin als links en rechts niet te veel, maar je stond er. En we noemen dan een boem? Een boem waar we op appelen groeien, dan zeggen we een tegen En wat zeggen we dan tegen dat? Mispelboem. En één eh, of meerdere namen voor pantoffels zonder hiel. Je weet wel, zo een zool en een veuste. Wat zeggen we daar tegen? En tenslotte, ook meer als één betekenis, opkleiden. Ik moet nog zeggen dat in Goeiendagas, 75, 76, 77 en 78 van deze wijk, vier verwerpen stonden afgebeeld, de vermoeders van Agen ook bellen. De draaierst is een beetje in dezelfde richting allemaal, maar het leste, dat is misschien toch iets moeilijker. Dat is een stuk En uit welke stijl zou dat komen en kinderen de naam ervan. Zeg hij: Nee, we krijgen hier een brief van François van der Roos uit Londen. Ja, ja. En uh, die, uh, hij schrijft geregeld. Bedankt, ja, alle, God, François. Alle wijken, he. ja. Ja, ja, Maar hij schrijft over dat gespuis. Ja. En in verband daarmee, barakkenvolk, ja. Dus volk dat in de barakken zit. Ja. En wij hebben inderdaad vroeger ook zoiets. Ja. Barakkenvolk. barakkemans. Barakkamans, ja de Boemers samen in het ja, ja, ja. van Boemen kwamen en die mochten niet lang blijven staan in de gemeente. Ja. Dat is nog zo pas. Ja, ja, dat waren de Barakamans. Ja, ja Barakamans. Nog zo een meervoud van ja. man op S. Ondertussen. Ah ja, is er volk, Iemand aan de lijn. Is er volk. Ja. We luisteren. Ik moet nog iemand inzetten. Ja, ja. ja Marlies, natuurlijk. Ja. Uh, ik ben de een terugkomen over de huizerkest. Ja. Ja, huh? ja wel, uh, in de jaren uh, 36, 37. Ja. Dat was als een ruisje onder de jonge mensen, hè. Ja. Omdat op dat ogenblik dus uh, uh, um, Fred Astaire en G. Rogers hun ja. stepdansen dus in de film stonden. Ja. En iedereen mm -hmm. zo zo'n uiter op zijn schoenen ja. Ja, ja. En daarom noemde wel natuurlijk stepuiterjes, daarom noemde wel dat stepuiterjes. Ja, ja. step en ja. later is dat dus gebruik geweest om dus de schoenen te beschermen. Ja, ja, ja, ja. Alhoewel, alhoewel dus als je zo'n uiter verloor en dan dus van alles op aan die, want die nageljes die, die versleten eer dan het taas zelf zelf he, ja. Ja. en die vielen dat eraf, dus, en dan dus, uh, de dus zijn. en dat hadden dus de meisjes en als dat van veel paar schoenen dan kwam dat een nagel gelossen deug Dat dan was ja. de kaas kapot en ja. de tien kapot Ja, Dat doe je e, Zeg Maurice, de, ja. de, die eiserkers en die step waren dat de Ja, ja, nou, ja, dat was maar een soort. Ah, ja ja? Dat was weer een soort, ja. Zeg Maurice, als dat zo van achterop aan niet ja. zo zo'n nagel deug gesleten was, want dat sleet ook hè? je kappen ja. even nog. Ja tuurlijk. En daarna was dan, dan want er een keer achteruit geschoven hè? Ja, zeker. Ja. He, dan dan, dan dat hij langs die ene kant nog aan. En dan moest hij met een tip van aan een andere voet, dan gaan opstaan en dan aan niet luffen. Ja. Voor dat af te krijgen Zo he. was het, ja. <laughs> want, dat, want dat was redelijk scherp. Ook ja. zeker als dat sleet op zat he, ja, ja, zeker. Was dat precies een mesker, hè? Natuurlijk. Ja. Kost dat vingers nog goed mee open Ja. Maar het was tegen de sleet he, joh. Ja. tegen de sleet, ja. Ja. ja. Dat is vooral onder de oorlog ja. Ja, ja, ja ja, ah, maar ja, de schoenmakers hadden nog een hele hoop overschot, ja. En de ruim is dat dan verder gebruikt, hè? Ja, ja. Nee, wat dat is, de nieuwe, dus over de jonkheid. Jonkheid. Ja. Als ja. kunnen nou even als zeggen, zo zal een, wel een getrouwde vrouw tegenkomt, dus, en oh. dan ziet er nog uh, goed uit, ja. de jonkheid. Ja. Of zellige Ziet het dat er dan volgde Ja, jonkheid <laughs> of sellige draad. Ja. Zeg maar iets, was dat was dat een soort van groet? Een soort van ja. groeten, ja ik de jonget, uh, uh, ah jonget, ja. uh, opzettelijke ja. ja, zeker zo'n beetje en zo. bij binnenkomen in, in een café weet bij wat binnenkomen je in een café of gewoon iemand ja. tegenkomen op de ja. straat die je zeer goed kent. dus ja. uh, moest toch iemand zijn dat je goed kent. was van, ja ja was van taart ook niet dat de baas of de baasine het zou als er uh, een koppel binnenkwam. Ja, man en vrouw bij je in? Ja tuurlijk, Jonkheid. Ja, ja. Jonkheid, ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Daar hadden een zeker na Ja, ja dan ik dan dacht zeker. dat juist te zeggen, kon, ja. dat, kon dat ook niet ironisch zijn, dus Jonkheid tegen mensen die al wat ouder waren? Absoluut, ja, mm. ja zeker. Ja zeker, hè. dus ze koppel dus dan nog regelmatig dus samen op, uh, op, op, op trok gingen dus ja. regelmatig. Ja, hè. En, ja, ja. en die waren, dat dus, waren daar, dus tegen Jonkheid, omdat ze dus vroeger en meer liefgoed gingen dus, en dan nog meer vrouwen willen maar ja, ja. gingen. Ja ja, ja. en eh, vermoedelijk ook omdat ze jong van net waren. En dat ze jong van het waren, Het is ja. nog ja. niet zo lang geleden dat ik het nog hoorde zeggen. Ja, nee, nee, nee, nee, ik zeg dat ik eens nog een keer ben. Ja. Jong uit of zeggen Ja, ik zeg dat ik eens nog een keer Ja? Oh ja. O, ja zeg. En, en waar, hoe, hoe, hoe is de reactie erop, van, van degene die aangesproken wordt, of begroet maar, wordt? Ja, het moest een gevaar zijn, of zwaar gedicht. Ja. Ah ja. Ja ja. Ah, ja. ja, ja. Ah, ja. ja op dat Jonkheid natuurlijk. Hè. Je weet ook uh, tegen wie dat je het zegt, ja, dus je het zeker, ja. hè. Ja, natuurlijk, ja. Goede weet kind is, hè. Ja moest, een keer wijzen, ja. Ja, ja, moest ik je waar zijn. Ja, moest ik waar En dan hadden dus die lappen, dat zijn toch gewone panelappen? Ik heb dat nog een ander woord, van. Ik pas dat de partang zou kunnen van mazel komen. Ja? Omdat mijn grootmoeder van mazel was en mijn vader dat geboren was. Ik, ik heb hem, nog een ander. Ik heb altijd gehoord dus dat ze panelappen. Panelappen. Ja. ja, dat is zo Een ja. modern woord zijn. Oh. Hè, we vroegen inderdaad, lekker René, zij was aan mijn handdoek te doen hè? Ja, ja, zeker. Ja. Nantuk, ja. Die sloegen ze ja. daarover, langs de twee kanten, ofwel ja. over deksel, ofwel rond de, de kasserole. Nou ja, nou. Moest maar ja. wat anders in die zijn. Maar twee pannenappen was bijters, hè, want dan zat er niet boven een dump hè. Ja, ja, ja, Want als dat deksel nog op lag, bijvoorbeeld voor de pataten af te gieten, was dat hier en je te met een landhoek werkt. Ja, maar als moeder die staat, lei boven leidt dat het deksel. Ja, ja, ja, ja. De roverslagen zoeken. Kan een ja. Ja, ja, zeker. Ja, en dan eerst te wat torsen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zeker, ja. we nog gedaan, hè? Maar, dat maar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Stikken ze zo twee, twee lappen op elkaar? Ja, ja, ja. ja. En, dus die werden ze niet gekocht. He. Nee, dat nee, je hebt nu niet dat niet, je gemokt? Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee, e, e, e, oh, dat werd niet gemokt. In ieder geval, welk in de tijdsprakten dan, Maris? Oh, van weer een oorlog. Toch? Ja, ja, ja, ja. Nou, natuurlijk kunnen pallelappen. Ja, ja. En dan waren we zo de van de handschoenen. Ook handschoenen ja, handtijgingstikken. Ja. Ze hebben dat ook al een ander gezegd. Ja, dat ze. Gewoon wat tijd zoeken. veel te dik, hè? Ja, zeker. Dus niet praktisch. Nee, dat is niet praktisch. Dus meer, uh, uh, als, als oh, het, uh, het is precies meer een versierend element als iets dat nuttig kan zijn. Het is bij een boks ja, Ja, dat is juist. En dan, uh, die mispelboom, dat is toch een nasne ja. Is dat een mespelier? Dat is een mespelier. Ik paas dat toch ook? Was ik zeg je geen mispel, we een mispul? Nee, nee, het is een mespelier. Mespel en een appelij, een mespelier paas uh, mespel. ik hé. Ja, ja, zeker. Een mispulboom heb ik toch nog niet goed nee, precies. Nee nee, nee, nee, nee, nee, het is een mespelier. Ja. Ja. In een op een dus kwam dus gemakkelijk dus de Marentakken. erop. een dat op? Ja, ja gemakkelijk. Ja, ja, ja. In de hof van het villa, ja. van de villa en in de Lindries na het kasteeltje, het restaurant, hè, ja. daar stond die in onze kindertijd. Ja. Nou, ja, ja. Maar die hadden geen tijd voor rottewerkers, ze in de groen op. Ja, ja maar natuurlijk. Ja. <laughs> dat was prettig niet goed. Hè. De wispelijer zijn oud, hè, dus daar waren ook dus gemakkelijk dus, uh, in die stamgaten. Waar dat dan dus uh, een oor durfde te komen in wonen. Allee. Want ik herinner me dat nog goed is bij een tante van mijn moeder: als er twee grote mispleiders staan en daar waren gaten in, en er kwam een noord in wonen. Ja, ja. ja. Maar zo'n mispelletten, dat bent dan ben toch niet groot? Of toch? Het uh, is dus te zeggen, het dus gelijk als een nappelair, Toch? Nee, als nee, niet, ja. Gelijk als een Napellet. Ja. Niet gelijk als een kezelair natuurlijk. Ook nee. Dan, nee, Nee, nee, nee. nee, nee ongeveer dus, gelijk als een nappel, een appelaar, hmm. sommige soorten appelen. Dat gaat natuurlijk uh, in plaats dus de scherpe nevelist dan weer zo hoog als, uh, als, als een kersel Hoe noem je dat, ja. Marie? De scherpe Neuvelist. Wat zie Was dat vierne? Ja, nee. ah, ja, dat was een scherpe neuvel geweest, was precies. ja, ja, dat was een heel smakelijke appel. maar die, dat het nadeel dus dat hij dus kankervlekken vormde, zoals witte vlekken. Ah ja. En, en dan een dus harde punt naar, naar het hart van de, van de appel toe. Ja. Dat was zijn, zijn grote nadeel, ja, maar een zeer smakelijke nappel. En de, die, die scherpe die stond in de in de streek. Ja, in het dat was al sinds ja. Ja? Oh ja, zo, meer als hier. Hè. Dus jullie hebben wel iets te maken gehad hè, met Scherpe nevel. Ja, ook al misschien, ja. Oei oei, ik niet. Dat moeten we een keer vragen, ons luisteraars, wat ja, dat ja. is. Een scherpe Neuvelies. Ja. <laughs> En dan uh, is die, die, die, die Zwitsen, Ja. daar zeggen ze naast nog sloeffers tegen. Sloeffers? Ja, een sloeffer zelfs tegen. Ja, ja. Dat is hiel. Dat is hiel. En, en zelfs de tenen door, hè. als kan of niet. Dat zijn sloeffers, omdat je ermee dus sloeft, dus, die, die, dat zit niet vast, die zool zit niet vast. Hè. Die, dus dat sloeberde met ons, dat ja. Ja, dat sloft. Ja, ja. Zal bij dus het zo'n sloffen komen, hè? Goed zo. Als ik iemand anders aan de lanen, ben ik het krui overladen. Ja, onze ja. lijnen zijn bezet. Ja, Maurice. Vriendelijk bedankt, hè. Jij hebt ons in gang gestoken. Nu zijn we aan de wacht hè, Maurice. Ja, zeker. Ja, bedankt. bedankt. bedankt. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Het is een sloden. Ja. Het is hier van vermeden van de ene van de. Ah, Want de wijken aan gepast. Dat gaat dat graag ja. Van dat moeilijke mens daar, hè? Ja. Maar bij ons zitten veel een zuigeman tegen. Een zuigerman? Of een zuigkloot. Een zuigkloot. Ja? De zigeman nee. zeggen wel noemt. En dan van, van de sloefen maar daar mensen, het is juist. Ja. Dan het is juist al gezegd, hè? Ja. De sloef. Ze gaan daar niks anders tegen dan sloefen? Wat is? Je hebt geen ander woord dan sloefen. De sloefen. Uitsteken ze of. Aanstekers. Ah, aastekers. Aastekers, aastekers. Aastekers, ja. Aastekers. Ja. Ja. ja. Dat is zo, maar, maar luchtkunde, ja. dat voelt niet steken. Ja, ja, ja, ja, En dan, moet dan maar los. Ja. dat, dat voor alles trekt een oplossing kwijt, zo. Ja, ja. Dat dan een rappe oplossing, van trekt hij oplossing. Ja. En mensen zeggen, noemt dan maar los, daar zal dat wel. Dat zal dat wel goed doen. Ja. Ja. ja. Maar, maar dan heb ik hier woed en ik weet niet wat is dat is. in dingen veringeliseren. Heb ja. dat al gehad? Ja, vernegligeren. Ja. Ja, dat is zo'n vorming van het Franse négliger, hè. Vernegligeren. Ja. Ga zich vernegaliseren. Ja, ja, zeg, vernegaliseren. Vri ja vringeliseren. Zeg. Ah, vringeliseren. Ja, dat goed dat een keer vragen wordt, want dat is. Ah, <laughs> ja, dat is van négliger, hè. Ja, verwaarlozen ah, ja. Nou eigenlijk, hè. Ah, ja. Ah, ja, hij zegt vringeliseren. Vringeliseren, ja. Haha, <laughs> ja, dat moet ook moeilijk, hè. Ja, ja, ja maar ja, dat is hier. Dat ja, ja. van de streek. Dat, dat, ja, ja. Dat moet maar één veranderen. Dus ja, ja verneguliseren zeg wel maar, René? Ja, dat is vergeten verneguliseert. vernegligeerd ja. Ah ja, ja. Dan zeg je dat gewoon toch nog keer vragen wat ja. dat in de betekenis van die onderhavenerloeden. Ja ja ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, zoiets, ja. Ja, ja. Zeg en zeggen ze in in uh, stierenvloek jonkheid hè? tegen ja, de mensen? Ja, nogal. Ja. Ja. Ook tegen oudere mensen. Ja, ja. Ja, ja. Alleen. Die Hebben we meer? Ja, alleen toch De complimenten ginder hè? Is er nog iemand? Ja, dat ja, is nog iemand. Ja, ja, maar koek op ik op alle keerspringen dat... ja. ja Ja, dat zijn goede goeie drop als zo. Maar, ga ja, ja, ja. pas niet gaan met goede kaarten. Ja, dan moet je er toch wel mee gaan, ja, ja, maar <laughs> je moet, moet, moet meegaan, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Eigenlijk is het, maar het aager, ja, ja, ja, dat ja. is juist. Dat je die ooit Ja. Ah ja, mensen van ager zijn nog bezig, wonen, hè. Ja. Uh, uh, o, dat? Ja. Wat zal, wie zal zeggen wat het zo is, o, Hey, de kinderen deigen niet, en de javers zijn zo oppassen, De mensen nog wat ligt, daar was dat toch ook komen. Ja, ja. Die gaan je ook al zo. Ja, ja, zeer ja. zeker. En wat ligt dat, ja? Wat ligt dat, Wat zou dat liggen? Wat zou dat liggen, ja. Ja. En die jongkaartje, weet je wat dat ze ervan niet, wat dat ze daar niet tegen zeggen, iemand ja. atomelijk uh, at is als ze traven, Ze nee. zeggen ze, dat is ook geen jonkheid meer. Ah, oh, ja, ja. Ze koppelen er redelijk aardig dat, ja, ja, ja, dat is of echt... verlieert jonkheid niet meer. Dat is geen jongkaart meer, ja. ja? of geen eerste jongkaart meer. Doe. Of ja. geen eerste jongkaart, ja. de Geen eerste meer, ja, dat zeggen ze, zeggen ze ja, ja, ja, ja Als dus een ouder koppel trouwt, ja? Ja, ja, ja, ja. die koppel dat lang gevrijden heeft en uh, alleen ja. toch nog, nog traven. Ja, een, dat is nog van gekomen. Ja. ja. ja. En die, die, ja, ik zal u eerst maar laten uitpraten, mevrouw. Dat was die hele laatste. Ja, ja. Ja, Die sturen nu middernacht ja. in de klan Urkus ja Zij nu ook ja, de Klaanurkens? de klaan, klaanurkus ja. Uh, van vries naar roos te komen. Uh, dat is ook zo stommelijk lopen. Het uh. ja. was laat als je thuis gekomen bent. Ja, nu, no, het was vroeg Het was vroeg ja. Het ah, ja, was nog in de klaanurkus <laughs> Nog in de ja. En toen werd niet niet wat, wat duur dan het was. Zo, hè. Nu, nu. De, de Klaanurkens no bejaarden no je zie ja. We zeggen dat ook. Ja. Ja, uh, uh. We hebben het op geen uur niet meer gezien, het is een toch lood, hè. Oeh, dan vliegt het, hè. Ja. Ja. Het is een toch lood, ja. Tegen is een uh, pannenlapan, kwezels zeggen we nu tegen. Kwezels? Kwezels, ja. Alleen? <laughs> we hebben nog eens je er zeker? Nee, nee, nee, nee. nee. Allee, Deze ik keer moet... nog nee. ik van, hè. De, de... Nee, nu, nu, nu. Nee. Deze keer moeten we passen, hè. Ja, Hier. nee. Maar Oei. Kwezels. Waar zeggen we nog kwezels tegen, ja. Ja, ja, ja, ja. Waar zou dat te maken mee hebben? Ja, dat weet ik niet, ja. Oei. En dan is de kroom van een mens, die in het altijd over excess. Ja. E, kroom. En als meter hij zaten door de antwoorden en erop. De kroom toen op de met en de koeken liggen op bed. Aha. de kroom, de kroom van een mens. De kramen stonden op de met en, en de, de koeken, koeken liggen op, op, op, op het bed het bed. Ja. Ja. ja, op de plank. Uh, zeg me als ja. je zo'n ja. kraam uh, voor u ziet. O, hoe ziet er die eigenlijk uit? Is dat een dikke? Een kroon? Ja. Oh, ja, dat kan wel van alles zijn. Ze moet je met zijn handen in zijn zakken maar, maar niks kunnen doen en, en altijd jij graag ja. hebt. Op alle zoonmerkingen nemen en nu het niet goed, en nu het niet verpakt ja. en nu het niet op taart. Altijd een batante dat is een batante met je om te wonen. Ja, ja. Dat ja. is alleen uh, karakterieel. Ja, ja, zo, zo, zo dan toch de verkomen, dus ja. is zo'n tocht bij mij overkomen. het toch meestal zo. Het is een doen zo. He? Ja. Ja, ja, ja, ja. Nu, ik heb dat even uh, nagekeken en dat kraam zou te maken kunnen hebben met dat marktkraam. Ah, ja. En de kraam? Ja. En dan overgedaan op de mens. Ja, ja. De kraam. Ja, ja, ja. Het is wel algemeen, hè? Ja, ja, ja dat zeggen wij in Brabant-Algemeen. Algemeen. Ja, dat ja. is een kroon van een kindje hier in het Alpaadje. Tegen, ja, tegen struwe op hè. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik, ik weet nu niet, maar... Ik wil u niet vleien, maar... Uh, een kraam van een vrouw, dat zeggen wij precies niet, nee Staat dat, hè? Oh, God, zeg al, he, ja. oh, oh, oh. Dat is zo precies zo'n uh, kleine kreuter, zo, Een moeilijke, maar van een man precies alleen. Ja. ja. Paas dat, dan Van moet je is niet nou zeggen. toch niet paasen, hè, zeg. je ja, nee, nee, ik dacht er niet, aan maar... Ja. Die gond hadden met, hè. Nee, gewoon de met, <laughs> Hij brengt toch een koek mee? Ja. Ja. Als je naar iemand ziet optrekken op de met, je toch maar een boom mee ja, ja, ja, ja. Of, of uh, een koek, ja. Ja. Een koek of een boek, ja, ja. ja, want tegen de klank kinderen zijn ze daar in vroeger. Ik ging naar de koeken met. Ja. Ja. Koeken met Omdat het gewoonte was, deden een filet mee en, en ze moesten ze eigenlijk niks nemen. En in ieder als een koek, dan ze mee, dat hè. brachten ze toch mee. Toch ja, mee, ja, dat was een reden. En hij was ook nog kermis. Ja, dat is ah, echt. Ja. Ja, ja. Dat was veel als geus gaan te drinken ja. onderweg. Ja. Dat geldt voor dat je plezier hebt. Ja. Is dat zoiets gelijk? De kosten op sturfhoorn? Ja, zoiets moet dat wel zijn. Ik word gespaard van. niet, want kosten op sturfhoorn, daar heb je gespaard van. Dat wordt gegeven. Maar dat zijn dan toch wel kosten dat je op niemand niet kunt u Ja. Ik dacht gewoon naar nou binnen maar ja, dat is weg. Ja. Dat zijn kostenopsterven. We dachten daaraan, als je zo moet een, een, een boete betalen, want die nassen zijn streng geworden, dan willen we ja. maar 50 per uur aan. Hè. Ja, ja, en als ze dat ja. wat meer doen, ja, dan moeten ze ja. een boete betalen en die kan soms ook oplopen. Ja. En dan zeggen ze, oi, dat is, een ja. weetje. geld, noe geld zeggen ze ook wel, van geld. Nu ah. veel uit te geven. Ja. Ja, ja, noe, dat het veel moet kosten om dat veel moeite maar dat, ja. dat is noe Maar er zijn nog uitdrukkingen voor ja. ze, nog woorden. Ja, want die kosten op sterven is eigenlijk toch nog iets anders. Iets anders ja. Dat is iets wat je, allee, precies niet op gereikerd is, ja. maar dat je noodzakelijk moet betalen. Je hebt daar een huis gekocht en je een dat er allemaal in orde was en zijn, ik weet niet ja. hoeveel kosten er ja. Ja. dat nou nog. Maar dat geldt wat je geen plezier in het. Ja. ja. Dus ja. bijvoorbeeld baanboeten. Ja. Dat is al één. Ja. ja, maar ik ga uh, je mispelen en de is ja. En twee kleed op en een gezicht kleed op. He, de, de, ah, ja. heb ik nog niet gezegd dat hè? Ah ja, ooit je manjekemaad eruit al af Twee gezicht, ja. twee kleed op, ja. Twee ja. ja. kleed op en een gezicht kleed op De kinderen Dan ook daar koekstroken en een gezicht, gezicht kleed. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kan ik je pinken, hè? <laughs> ah, dat is nog niet gezegd. <laughs> dat is nog niet gezegd. Maar gaan eens ik doe pinken toch? Pinken, ja. Verknippen. Ja, pinken. Mee je nu toch, hè? Ja ja ja, Allee, ja. De dat waren me nog lang opgeoefend om mijn te kunnen, als u, Beginde je dan beginnen we met twee, he. Ja, maar de jong daarna pinken met nog oog op een masker he. Mocht niet weer pinken? Ja, ja dat natuurlijk ah, dat hè. Maar jongen, dat was er al contact in dat, he. dat was het ja. eerste begin zo ja. he. En ik geroerd werden. Ja, maar weerpinken was toch al toegeven. Ja, wel, ja, eerst een keer rood werden en een keer 12 links halverlinks weerpinken. Ja, links. Ze ging mij gemokt, hè. Oh, ah, dat is goed, dat is goed. Keer, hè. Ja. Bedankt, even ja. van ja, tot ah, Als je naast ja? komt, moest naar de Met komen achter Koeken van taart. Ja. Er zijn een heel deel gerief bij mij gerieten. Ja, dat is ja. goed. We komen Aan boeken en uh, nog een deel gerief ook. Ja, dat is goed. Bedankt. Is goed. Genoeg, een vrijans. Ja. Daag. En nog iemand? Ja, hallo! Ja, hallo, René. Herman. Ja. Ik kan die kwezels bevestigen. Toch? Ja. Kwezels? Ja, dat kan Mechels zijn, hè. ik weet het niet, maar dat zit in mijn kop. Kwezels. Pak die kwezels dan een keer. Ja. Allee? Je vindt die vind die die lappen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zeker. Maar het is ook enorm lang geleden dat ik dat nog goed heb. Allee, zie dat Thomas doen, van? ja zeker maar weet dat ze toch nog huizen, hè ja zeker die young cards zie je verband de young dus ik denk dat dat toch meestal ironisch is ik denk het ook nee, tegen iemand van tachtig <laughs> ook nog ja. maar toch nog mee, mee, mee jong voorkomen ja, of, wel, of, jong ja, hard, ja, ja, of of jong van harp hè ja of, of zelfs niet maar dan ja om hem optimistisch te maken hè ja ja ja ja ja nee, dus ironisch ja, ja waarschijnlijk wel ja, ja en dat dat is een kraam dan is altijd tegenlager hè Ja. Tegen is het niet zo dat we het alleen van mannen zeggen in ons, een kraam? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tegenlager, een vringer een wijzer, ja. ja, ik ja. Ja, Ja, is dat, is, dat, is dat is toch bericht gekregen he. Tying, he. ja Tijding hè Ja, tuurlijk. Maar we zeggen dat toch hè Ja, ja, tining. Een hey, ja, ja, Dat is goed dat hij nog in is, mm -hmm. Mensen zeggen dan nog Tanning. Ja, ja, ik heb een gehad, gehad, Of gewoon hem Tanning geven. Ja. Tijding, ja, ik zeg normaal Tanning zijn, maar ja, dat is al, al bedorven. Ja, bezoedeld. Ja, ja, dat is, denk is, ja, ja. Dat is ding. Ehm, een achter tunning. Tunning en tijding krijgen en geven. Ja, de madeleines dus, nee, ja, dat, ja, ja. dat zijn toch de koekjes? Ja, maar zeg niet wat, voor wat is heel, heel broos, zo langwerpig, ja. we, we, en dat ze dikwijls in crème staken, in, ja. Ja. in pap, in pap ja. dus hè. In crème-pap. Ja, juist. Ja. dan staken ze dat in. Ja. Madeleines, dus, die bestaan nog. Uh, zeer zacht van onder, oh ja. langs de bovenkant, zo een laagje heel fijn fijn. wit ja. Uh, maar, suiker. Van ja, van, wel he? ja. Is dat wat dat ze bij champagne durven geven? Ja. Vanavond. Voilà. Ja. Ja, ja, dat is iets chics. Maar dat zou dan toch niet mogen zoet zijn. En een madeleine is normaal zoet. Ja. Ah. Ja, bij champagne past het niet, niet zoet niet, eigenlijk niet. Hè. Het werd ook dus, gemakkelijk gegeven aan Ja, hè? Ja. Oh, ja. En dat hier zacht is. Hij dat hij dan te zagen te met zagen. een rond. Ze hebben nog geen tannen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Boudoirs zijn mijn vader. Boudoirs, ja, zeggen wij. Maar is dat zullen niet? Dat is Zijn het anders? Is er iets anders? Ja. Zijn Boudoirs en Madeleines hetzelfde? Nee, zegt ze. Ah, <laughs> goed, goed. ah. Dat is Ik denk aan Boudoirs. Maar het trekt er toch op. Het <laughs> nee? trekt, trekt er toch op. Wij zoeken naar het verschil tussen Madelentes en Boudoir, want Madeleine, dat zal dus toch van Madeleine komen. Waarschijnlijk wel, hè. Zeker, we dan ben je uitgenodigd om je we we een fles champagne te drinken, dan zal we het weten, hè. Ja, of de koekjesfabriek. <laughs> <laughs> maar dat zijn die niet, wel, ah, dan moeten we dan een keer naar Solesteri's, zien. Ja, ja, inderdaad. En, en boudoirs. Ja, ja, ja, Of dat dan een verschil is. Nee, dat absoluut, hè. Dat is, ja, dat is we, bevestigd. We hebben ook hier de staan, maar als je de, ah, ja. de groen trainer, daar is niet veel smaak aan, hè. nee Nee. Maar toch witte afgetrokken, hè. Ja, wel, maar, ja ze maar nee, moesten, dat is niet goed. Hè. Ja, ze, moesten, ze moesten rot zijn. Hè. Ja. En het werd inderdaad niet al te groot. Het is een boom, dat was, ja. uh, een stam en dan zo, ja, niet al te groot. Nog kleiner toch dan een appel, denk ik. Zeg. Ja. En, en uh, was het zo dat de barentak daarop groeide? Bij ons niet. niet. Bij ons niet. Dat was in ons nog van vorig Nee, uh, bij ons niet. Maar ja, ja dat kan natuurlijk. Hè. Uh, ja, Die pantoffels zonder riel daar. Ja. Neem ik ook instappers. Aastekers en sloefers, ja. Instappers zeggen ze ook. In dus je het gaat ja. maar in te stappen en dan ja. het te sloeven, hè? Ja. ja. En aastekers ook, ja. Aastekers. Ja. Geen moltes? Ja. Muiltjes? Ja, ja, muiltjes, ja. Ja, ook wel. Ja, ja, zeker. Muiltjes. Die uiterlijk op die schoen. Oh, oh. Dat was het om niet gezien. Ik ben ermee op recht te blijven van hè? Ik heb hem ermee in kent ik je keer verongelukt. Ja, wel een trottoir dat geweldig afbergt naar de straat toe. Uitgeschoven. Ga daar mee, man, op die steen. Uitscheffen. Uitscheffen. Ik ben bij mij bekant een keer verongelukt. Ja, dat was, was juist na een oorlog he, man, en we moesten leersparen. Ja. Ja. Peter, daar zit nog eens we op alle schoenen. Daar is er goed, ja. En, en altijd vesse. Ja. En dat was altijd van achter natuurlijk. achter de, de, de niel, ja, maar van voor ook wel, maar van. dat, dat kwam minder kwaad. Maar met die niel, de meest schoof je dan gemakkelijk. Oh, ja. Ja, ja, als je zo ja. een beetje kapt, vooral de goede nage op Ail, Ja, tuurlijk. En de goede ja. nage op en, en die een trottoir bergen af naar de straat. Denk ik, ja, ja, oh, ja. Met de denk ik ben daarbij ik een Allee, je wint nog, vriend ik goed. Goed. Er eh, nog één over, de, waarschijnlijk. Ja, wat? Eh, wacht, dan ik aan lapjes. Met lapjes. Onder madelinten, zeg ik, met achter madelinten. Ja, ja, ik ja. ben in de minst. Ja. Uh, ja, die niet, niet goed voelen, zeker hè? Ja. Uh, niet zo naakt hè? Ja. ja. Ik ben in de minst. Ik voel me geen de minst. Ja. Klopt. Ja kan ook thuis na nou, een feest zijn, na nou overdaad. Oh, ja, ja, ja, ja. Oh, ik was geen minst, jongens. De oorzaak, die kunnen ja, veel, veel ja, zijn, heel veelvuldig. Ja, ja, ja, ik was geen minst. Ja, geen minst van iets zijn, dus van een ontstellend bericht, hè? Ook, ja, ontsteld zijn. Ja, ja, absoluut, ja, ja. Dus, uh, daar was ik geen minst van. Verschoten. verschoten, ja. geweldig verschoten, en dus zijn de klutsen wat kwaad. Ja, ja, zeer zeker. Dat is het, ja. Een oogje kunt trekken, dat pinken daar, zeggen ze toch ook, okay. hè? Knipogen, een, een hoogstje hoogst trekken. Ja. Dus hoogst, dat hadden we nou een hoogstje iemand aan ook, Ja, een oogsknop iemand aan. <laughs> nee, een Maar in het begin was het moeilijk, gedeeld met twee ogen, hè. <laughs> ja, je moest dat ook leren, he, man. Je moest dat leren, hè. aan te verhaven, hè. ja, je, af, ja. <laughs> ah ja, ja je, je moet het afstoppen, he? hè. Gaat het dat goed kost? zo? Is just... Ja, ja. Ik, zeg, eh, ik neem aan dat dat alles is Herman. Ik denk het ook. Zeg, ja. maar, maar ik nog iets vragen, want ik heb nu eigenlijk, eh, ja. ik ben bevoorrecht in die zin dat er al twee mannen van, van de Linden er is. Er ja, ja. is mij ooit gevraagd, de, de, het restaurant dat daar is. Ja. Ja. Dat was dus vroeger een Villaken, ja. Ja. Uh, staat dat er al lang? Va ja. Va van wie is dat er? van wie ja. was ja. dat was, wacht, wacht, Ja, Dat was mevrouw Vos, dat waren patissiers in Brussel. Ja. En daarna heeft de advocaat Kleiders Klaire erin gewoond. Advocaat Kleiders, ja. Vanas. Daarna is Vincent van zijn vader, daar komen in, doen. Ja. en daar kippen gekweekt met duizenden. Ja. ja, was een kippenkwekenij. Ja, uh, geweest, ja. Plak na de oorlog. Van alle weken heeft er ook in gewoond. Michel ook. Michel ja, ja het, is, het is de meeste dat de Rieder daar gekomen is. He. Ja. ja dat, Want de Rieder was... daar werkten de, in de tramstatie. Binnen, hè, in de bureau. Georgeke ja, ja, George. George, George, ja. van Tram. Maar hij was van boerenafkomst, van de Keierberg, van, de, van Nol. Hmm. Nol de Ridder. En uh, hij is dan in de Bagebaven, begin... Lampen te placeren en dan kocht Suvelaarden en dan brun je het uit. He. Just, ja. En dan zat dat met veel ja. En daar is, en dat is nog typisch eraan, daar is een vijverje zo, een schoon dat was uit, uitgegraven voor de, de steen te pakken, voor het gebouw te zetten. Ah, ja, zo. Maar dat is dus zeker voor 25, want in 25 ja. heeft mijn vader die een boom gaat daarachter gekocht. En stond er dan. En daar stond er dan. Ja, ja. Daar stond, en daar, daar is dus een los tussen die ja. twee stukken. Ja. en ja, ja, ja. die is er nog ah, altijd ja, ja. Dus het, het zou dateren van voor 25 ja, van voor 25, ja. in elk geval het ja. het ja. Ja, Madame zo. van Kastilten ja. maar Claire is hem het nog mee te wonen ik he? ook, ja, ja, dat is ja. en dus patissier, daar, was dat een, een, een zaak daar of was dat gewoon nee, dat was, ah. nee, nee, dat was in Brussel dat hij want die is ah. daarna ook die, nog hier komen wonen hè, zijn laatste dagen van zijn leven met de zuster is die hier nog komen wonen en dat was een geweldige, voor zijn een geweldige in de wereld. En dat was de eerste bewoner? Dat was de eigenaar. Ik Aha. weet niet dat hij er toen gewoond heeft in het begin, maar zeker op het einde van zijn leven. En dan ja, is, uh, uh, is ja. Michel van Allewijn zijn grootmoeder van Halewijk, is, ja. Van, is, dat van Halewijk, is ja. daar komen wonen, ja. Ja, dat is juist. Ja. Onder Noorlog, ik zie, ik ja, zie ja. zijn vader nog ja. met een revolver rondlopen bij de bevrijding in de Boomgaard. kant. Oh zie je hem nog? Ja, wij leefden daar eigenlijk. Ja, dat ik het vraag omdat dat van de geburen zijn. Wij zijn daar dag en nacht, ik ben nergens anders geweest dan ik kom. Ja, los van de Valin en tot bij in de Boogaert en daartussen en kwam die daar los weg, kwam op de waarheid en zo zat daar aan de achterkant van asfalt, Ja. O ja, waar is in de vuil, En zo naar Delvehoop, hè. Weet je dan nog? Dat rokenplaksken In Inke, in was dat wel die hè. Chien, dangereux. Ja, ja, ja. Ja, op de poort, ja, juist, ja. een gevaarlijke hond, ja. en, ja. en, en daar van <laughs> va va va va aan het portol daarna nog niet lang van de restaurants, ja, ja. daar ja. hadden een bellen, een zwierende bellen, ja, ja, met ijzerdraad, ja, langs uh, Lommen, langs ja, ja, de, van de, lommen van de huft, en daar in die strijken passeerde daar kabel en daar was aan de poort een handvat. Ja, een ja. lange, lange ja. draad, ja, ja. dat is juist. En Pierre Booter daar kwam met een stoetker schurm. Leveren, Pieter, op een stoetkijker. En Gustav van Boenten die stond in een deur. En die had Pier al enige keren zien trekken. Huh? Maar dat bel niet met de wildgroei van die struiken. Just, just. En dat minst zat met Pier boter in de kop. Want huh? dat was van Ten Bergen, dat had hij naar oh, En dat minst sprak, weet je wat hij zei? <laughs> zeg Pier, je hebt nog niet geboterd. <laughs> ja. Zo maar zeggen, goede Je het gaat nog niet gebeld. <laughs> ja, just. So. Oei, oei. Verspreking. <laughs> Die, die kleine niet opzetten, die weet rood. Ja, dat is, dat is eh, dat is nee, je spreekt van een zwierende bellen. Ah, wel zo. Uh, uh, een klokje zo precies, was dat, hè? Dat dan een te trekken. Die, die een draad was 30 meter ja, lang, nou, hè? Zeker, zeker. Dat ging zo tussen de struiken en ja. dat, uh, tegen de gijvel aan. Oh, en dat klonk nogal, hè? Ja, dat, dat was een serieuze bellen. hè? Ja. de Lindries was wakker direct. <laughs> Allee, we weten weer iets meer over... Uh, Goed. Onze streek over de, het, het huis van. We zijn er in 1939 gekomen en dat is het Sabelzoes eigenlijk, de herman zei in de jaren 20. Ja, ik ben van 26, dus ik heb het allemaal meegemaakt. Ja, ja ja. Bedankt voor voilà. die informatie. Tot volgende keer. Genoeg hè, dag. Hallo. Ja, dag Lode. Dag Maria Ja, over die dingen, die pantoffels. Ja. En dat gezicht zicht vroeg van Ja. Waar is het toch een toch slatje? Ja, maar zijn dat nog juist uh, de een taandsteker kunnen Ik zie dat toch tegen ons als Slatsje aan. En dan lukt met een aansteker. Uh, ja. Dat slatje. Dat ja, mag ja. nogal wat en dat kletsen. Ah, je weet niet. Ja. Ik ga er van taart van, van op mijn zeden. Ja, zeg je. Wat ik dan zeg, leren. Echt dat. Ja, een van fantasie ah, ja, heeft gedaan met kosjes. Wat voetschuiven zo. Hey, en ja. oh, ik zeg maar goed, dat gaat doen als je, je 80-90 jaar zitten tegen een van fantasie. Ja, ja, ja, ja. En zo begint de ruizen dan. He. Ja, ja. Uh, abel, ja. En dan naar de met gaan, uh, ja. Je zet hem met de filet naar de met gaan. Ja. Waar pakken je een kabas mee? Een kabas, ja. Een kabas, hè. Ja. ja. En dan over de mispel. Ja. Uh, weet je wat je ervan ook kreeg? Eh, uh, dat? Mispelt Wuffel. Ja? He? Ja, wuffel. En sowieso, als ik uh, Mispel eh, uh, ik, hij kreeg van wuffel en ik ook, als ik dat maar dat goed heb gelegen, ja. ja, Ja. En weet je van wie dat ik die nog kreeg, als we nog eens aan meneer waren, was het vierde man. Van, van, van kater ja? vijfde tijd. Ja. Aan een Annenboum staan of wie dat weet ja. ik niet. En daarom broeg me ook mispelen mee. Maar als ze al half rot waren toch? Ja, ja, ja. Ze, ja, ja, moeten, ja, ze moeten goed zijn. ruip zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oei, in de vakkedige uitslag. Ja, ik weet dan niet hoe dat komt. Dat is dan dat dat misschien vergiftigd uh, ja, uh, ja, dus wordt? Of wel uh, overgevoeligheid, dat kan Of dus Ja, misschien niet over de lijver of. Ja, ja, dat kan wel. Zeg, en dan over uh, van dat, dat is geen minch, of ik zeg ja. geen minch, ja. maar je zegt dat ook over iemand, uh, dat van dat zegt, dat is nou toch geen minch voor tegen te spreken, hè? Ja. ja. He? Dat is geen, minst, dat, ja. zijn geen andere, ja. dat zijn geen mensen met onderhandelen, of dat zijn geen mensen met tegen te spreken. Dat, dat is, juist, is ja. toch nog regelmatig, ja, ja, eigenlijk in de betekenis van onmens, hè, ja. ja, dat is ja. geen minst, ja. Dat is dan niet in de betekenis van dat ik niet goed vullen ja Ja, ja. ja, ja, ja een, was dat was zeker dat nog gezegd Ja, ik vind het veel. Dat is geen, dat zeg zijn geen Zeg maar, minstje. ja, jij moet dan dat toch ook weten? Een Madeleine. Ah, wel, ik heb naar mijn direct wist te zien van goed werken werkt, En uh, dat ik zeg zal dat dat misschien staat, Madeleine, maar ik hm. paat. Maar dat zal toch zeker geen dingen staan van die een soort mastelken. Ik weet er niks van. Eh, eh, het is wel, eh, staat er niet op, hè, en ik pas dat ik kan als is, ga dat op boeddhwarkens? Ja ja, nee, ja, nou, ja, ja, dat hè. is juist, wij hebben dat Dat zijn ook die kinderkoekjes zo, ah, wel, Ja, want ze ze nou daar dingen mee maken, Dan tiramisu en wat is dat allemaal. Ja. Eh, maken ze met boedwarkens. met ja. nee, maar lijntjes, hè, ik pas dat dat is een soort uh, mastelken of iets, hè. Rond, van ja, hè? We, uh, Rond, Een deze slangwerpen, Maar Dan moeten we een keer aan... Aan die was een vraag dat, dat koeksjes gesmokt vragen, hè? Ja, dat moeten we zeker vragen. Dat moeten we een keer vragen. En wat was, wat was er nog? Oh ja, een dingetje, de van nummer 68, dat een speerpot parciaal, is er de afvattelijk kunnen maken? Dat is... Eh, ze weten wel wat we dat verdient en eh, van wie dat komt natuurlijk, maar hoe dat ze dat noemen? Ik pas, jong, dat dat een vaak was dat hij aan, he, En dat ze daar uh, ja, een vleving hebben of iets. Zij dat paasen? Oh ja, een pot dat, dat kunnen vattelijk van alles maken, he. Ja. Oh ja? ja was je dan als je doet dan kun je dat jaar weer besparen hè ja ja in tijd was dat van tijd zoals die in het en dan moesten ze het kapot doen hè ja dan langzaam allemaal in plastic hè. en de baan dan zijn de hulpmiddelen daar weer dat open te doen langs stonden en wat weet ik allemaal Zeg, ze moesten dan laten weer... vallen zal er nog een we erop hè ja ook al <laughs> ja weet je zeggen dat is juist met de harsers. dat je nou moet zeggen tegen de cadeer, euh, zet nu keer harserskes op als schoenen, hè? Ze zijn dan zeggen vies bezien. Maar als wie zei zijn trek, immer zijn, ze zullen niet niet moeten binnenkomen met hun harserskes, zoeken hè? Via vloer. Ja ja. He? Sandra Vouteren ah, zijn. Ja, wat krabben opmaken en wat Zeker. is dat dan? Ja. ja. Zeg maar ja, als je die gaat tegen de panelappant, zijn dat ook kwezels? Dat moet ik niet horen nog. He. Nee. Voorokus. Voorokus. De voorokus ja. Dat was. Voor elkers keer dat voor voor, voor voor de pataten af te gieten? Ja. Zeg maar dat geen mat een keer die voor elk is. <laughs> ok ja, dat is toch wel licht hè, voor ok En ik paat ik dat dan ook zeg. Ja? Ik zeg je ik dan in een pannenlap. Zeg maar man een keer dat voor elko? Ok <laughs> Ja, ik heb er dan ook van die wanden hangen, maar het is gelijk dat Maurice zei, hè. Je maar niet maar het is niet gemakkelijk, precies hoeveel tot aan neuven te pakken of zo, die grote wanden, maar wij hebt patatten mee af te gieten. Nu, wil ik pak mijn een voorrokken? Voilà, ja. ja. met voorrokken. dat er zeker nog zijn? Ja, dat ja. Ik op, zeg je voorrokken? Ja. Ja. Tegen ja, voorrokken tegen een was voorrokken. ja Tegen een was ik zeg je ook een voorrokken. Een ja. Ja. Ja. zoek dat is ook waar. He, voorrokken, heb je een was dan een ja. ik zeg een voorrokken. Goed he.